10 uur. Dit is Radio 1. met Wouter Kurpershoek. De burgemeester van Rijnwaarde heeft genoeg van flessen trekkende verzoeken. Dat zijn oplichters die gemeenten op kosten jagen door eindeloos informatieverzoeken in te dienen. Maar nu eerst het internationaal met Mark Visser. Turkije heeft een van de twee Nederlanders die gisteren werden vastgezet vrijgelaten. Het gaat om een Nederlands-Syrische vrouw uit Delft. Ze meldde vanochtend zelf op Twitter dat ze was vrijgelaten. In Goedemorgen Nederland op deze zender vertelde ze waarom ze in Syrië was. Uh, ik was al een paar dagen in Syrië, in het Furisch gebied. Um, uh, enerzijds om mijn ouders uh, te bezoeken. En uh, anderzijds uh, om uh, samen met de vliegers. Uh, een rapportage te maken over het gebied. De twee werden opgepakt toen ze Syrië via een smokkelroute verlieten. en terugkeerden in Turkije. De vrouw verwacht dat de andere Nederlander, een journalist, ook snel wordt vrijgelaten. Hoppenclub NEC heeft trainer Alex Pastoor per direct ontslagen. De directie zegt dat de resultaten van de afgelopen tijd geen goede basis meer zijn voor een toekomstige samenwerking. NEC heeft in de Eredivisie in drie wedstrijden nog geen punt gepakt. De club staat op de laatste plaats. Bij een aanval op een politieconvooi in de Sinaïwoestijn in Egypte zijn zeker 24 agenten om het leven gekomen. Drie agenten raakten gewond. De agenten waren in busjes onderweg in de onrustige grensregio bij Rafah. Over wat er gebeurd is lopen de lezingen uiteen. Sommige bronnen spreken over een raketaanval. De Egyptische staatsmedia melden dat de agenten werden overvallen door een groep mannen. Verslaggever Joris van de Kerkhof. Die uh, hebben die agenten uh, tegengehouden en uh, zijn ze uh, dood uh, gaan schieten. Zo zijn de berichten in ieder geval uh, nu uh, sinds uh, het moment dat... Uh, eh, Morsi is, uh, is afgetreden hier op 3 juli in, uh, in Egypte. Is het aantal geweldsincidenten daar in de woestijn is, uh, is toegenomen. In India zijn bij een treinongeluk circa 15 doden gevallen. Een groep pelgrims stak een spoor over toen de trein voorbij reed. Volgens ooggetuigen reed de machinist daarbij veel te hard. Toen de trein tot stilstand was gekomen, haalden omstanders de machinist uit de locomotief en sloegen hem in elkaar. Volgens één bron kwam de man daarbij om het leven, volgens een andere ligt hij in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nederlandse treinen worden niet extra in de gaten gehouden, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij reageert daarmee op het bericht dat Al-Qaeda van plan zou zijn aanslagen te plegen op spoorlijnen in Europa. De Duitse krant Beeld schrijft dat op basis van een gesprek tussen twee topmannen van Al-Qaeda, die door de geheime dienst NSE werd afgeluisterd.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 De Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid zegt dat er vooralsnog geen aanleiding is om in Nederland vergelijkbare maatregelen te nemen. In Zuid-Korea is een grote militaire oefening met het Amerikaanse leger begonnen. Het is de eerste gezamenlijke oefening sinds de spanningen tussen de twee Korea's van begin dit jaar. Eind maart liep de spanning tussen de Korea's hoog op vanwege een gezamenlijke oefening van Zuid-Korea en de VS. De toon van Noord-Korea is nu minder oorlogzuchtig. Zo stemde het land afgelopen weekend nog in met de eerste familiehereniging sinds 2010 en werd besloten de samenwerking in het industriële complex Kaesong te hervatten. Het weer dan. Buiengebied trekt in de loop van de dag van west naar oost over het land. Vanmiddag klaart het in het westen op. In het oosten gebeurt dat pas vanavond. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen vrij droog en zonnig. Temperatuur stijgt naar 22 tot 28 graden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin de Hart. Ja, door een ongeluk is er in de A29 bergen op Zoom Rotterdam in beide richtingen. De Haringvlietbrug brug dicht voor het allerverkeer. Er staat geen file, maar de A29 is wel dicht dus. En een file wel op de A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen knopend Ressen en Lent-West staat nu 6 kilometer. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Bespaar 1600 euro per jaar. Blijf bij ons.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Körpershoek. Gemeente Rijnwaarde helemaal klaar met onzinverzoeken. U gooit per jaar 1600 euro gewoon weg. Hoe is het om op te groeien als je vader gevangenisbewaker is? Als avonds die silhouetten tegen dat licht... Uh... Van die, van die cel, dat vond ik heel angstig. En het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is zeven minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Het Waddengebied heeft op geen enkele manier kunnen profiteren van de erkenning als werelderfgoed. Die felbevolkte status kreeg het natuurgebied in 2009, maar daarna trok zowel de landelijke als de provinciale overheid zich terug. Het kwaliteitsstempel van UNESCO is vervolgens economisch niet benut. Goedemorgen mevrouw Dijksma. Goedemorgen. U krijgt vandaag een rapport van de Waddenvereniging. Er is economisch dus niet geprofiteerd van die notering op de werelderfgoedlijst. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, dat zou ontzettend jammer zijn. Het is dus denk ik ook goed om vandaag met de mensen van de Waddenvereniging... en ook met ondernemers uit het gebied te spreken... om te kijken hoe we dat zouden kunnen verbeteren. Ja, want het, de Waddenzee staat nu vier jaar op die UNESCO-werelderfgoedlijst. Wat zou dat hebben moeten opleveren wat u betreft? Nou, het is heel lastig om dat echt in percentages af te spreken. Maar uh, we spreken echt van een uniek gebied. Het is het grootste getijdengebied ter wereld. En ook binnen West-Europa het grootste aaneengesloten natuurgebied. En ik ben altijd een groot voorstander van het zoeken van slimme combinaties... tussen aan de ene kant het beschermen van de natuur... maar aan de andere kant ook het kunnen verdienen uh, ermee. Bijvoorbeeld door toerisme. Hè, dus er zijn wel een aantal zaken op dat terrein die uh, misschien nog verbeteren kunnen. Ja, er wordt door de Waddenvereniging een vergelijking gemaakt met de uh, Great Barrier Reef in Australië. Hè, dat beroemde koraalrif ja. voor de kust van Australië staat ook op die werelderfgoedlijst. Daar komen miljoenen toeristen per jaar op af en dat levert die regio ook heel veel geld op. En het is goed voor de natuur. Nou, overigens is het over dat Great Barrier Reef en voor wat betreft de natuurwaarde geloof ik nog wel het een en ander te doen geweest de laatste tijd. Dus het blijft altijd een balans, want je moet en je natuur natuurlijk wel beschermen en ook zorgen dat het een werelderfgoed blijft. Maar als er meer mogelijkheden zijn voor economische ontwikkeling, met name op het terrein van toerisme, uh, ja, dat hebben we in huis hè, bij economische zaken. Minister Kamp gaat daarover en het is dus ook voor mij niet zo'n hele grote moeite om dat gesprek ook met mijn minister aan te geven om te kijken of we daar gezamenlijk nog uh, ook met de regio's iets aan kunnen doen. Hebben we het Waddengebied een beetje vergeten als gevolg van de crisis uh, wellicht? Nou... E ik zelf denk dat het Waddengebied op zichzelf bij een heleboel mensen volop in de belangstelling uh, staat. Uh, we zien dat er, er natuurlijk veel discussie is over de economische activiteiten daar. Uh, we houden wat dat betreft echt uh, letterlijk de hand goed aan de kraan. Uh, tegelijkertijd moet je zo'n signaal van de Waddenvereniging vind ik heel serieus nemen. Als men zegt dat er meer economische ontwikkeling mogelijk is en dat we iets nu niet goed doen uh, ja, dan betekent het gewoon alle hens aan dek. Gaat u vandaag alleen om te luisteren of heeft u ook concrete plannen die u daar uh, mee naartoe brengt? Nou, een van de zaken waar we heel hard aan werken is een doorgang tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Een zogenaamde vismigratierivier, het een mooi krebbelwoord. Maar het is een heel bijzonder project waarbij we eigenlijk de overgang van zout naar zoet voor ook vissen mogelijk maken. Waardoor we ook een verbetering van het aantal vissoorten ook in het IJsselmeer willen bewerkstelligen. En ook meer vogels naar het gebied willen trekken. Dus er zijn ook concrete projecten waar ook economische zaken een bijdrage aan levert uh, waar we verder mee gaan, ook vandaag. Ja, vervolgens uh, zegt Natuurmonumenten, uh, dat is een prachtig uh, initiatief. Aan de andere kant worden er weer zoutwinningsvergunningen afgegeven bij Harlingen. En dat ja, doet al dat goede werk dan weer teniet. Nou, dat laatste dat mag zeker niet gebeuren en dat is ook een van de redenen waarom we heel precies zijn als het gaat om uh, toestaan van economische activiteit in de Waddenzee. Dat betekent dat we uh, bijvoorbeeld als het gaat om bodemberoering uh, steeds meer gebieden letterlijk uh, uh, ja vrijhouden van economische activiteiten. Uh, ook bijvoorbeeld als het om de vissers uh, gaat, die vinden dat niet altijd makkelijk. En zeker ook als het om zoutwinning gaat, moeten we echt goed kijken als we de vergunning afgeven of dat recht is. En er worden geen vergunningen afgegeven op het moment dat er twijfel bestaat over de aantasting voor de natuurwaarden. Het belangrijkste punt lijkt wel, en wellicht dat u daar vandaag dan ook over gaat spreken, is dat er op dit moment niemand verantwoordelijk lijkt voor het beheer van die Waddenzee. En dat zou voor chaos zorgen. Nou, dat is... Vandaag te bespreken, want mijn indruk is dat uh, de verschillende overheden goed met elkaar samenwerken en dat we ook op de hoogte zijn van elkaars activiteiten. Dat wordt ook elke keer bijvoorbeeld bij de uh, natuurbeschermingswetgeving echt goed in de gaten gehouden. Ook de opeenstapeling van activiteiten is in beeld, uh, maar uh, ja, ik sta open voor dat gesprek en als mensen kritiek hebben, dan moeten ze dat gewoon kunnen vertellen. En als het terecht is, dan moeten we er iets aan doen. Hoe gaan we voorkomen dat we over pak en beet vijf jaar ditzelfde gesprek voeren? Met nog steeds dezelfde problemen? Ja, nou, dat betekent dat uh, vandaag niet alleen geluisterd moet worden... maar daarna waarschijnlijk ook gehandeld. En uh, dat zal ik doen. U moet wat gaan doen. Bijvoorbeeld met dat uh, scrabbelwoord, vismigratierivier. We gaan uitrekenen hoeveel punten dat oplevert. Mevrouw Dijksma, ja, dank u wel. Ja, graag gedaan. Ja, ja, ja. Sommigen, ik kan van sommigen hun moeder zijn, ja.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 In de strafgevangenis De Rode Pannen in Veenhuizen kwamen alleen de echt onverbeterlijke. Joukje venenkamp -Hof groeide erop als kind van een bewaker. Sander Bartling volgde haar terug in de tijd. Nou, wat is die voor een zooitje? Ja, jullie zijn toch niet doof, wel? Of moet ik nog harder schreeuwen? Daar klapt het open, het vier, vijf meter hoge traliehek. En dan kom je ook in die traliesluis. In sluis. Ik ga hem nu weer dicht doen. Nou, de gedetineerden die hier naartoe kwamen, uh, dat waren niet zomaar gedetineerden. Uh, dat waren... Uh, Zeker uh, mensen die eigenlijk nergens meer te handhaven waren. Een lastige uh, gedrag vertonen. Uh, u moet u voorstellen proberen opstootjes te veroorzaken. Anderen intimideren. Alleen maar proberen om, om rottigheid uh, uit, uh, uit te halen. Een hele grote sleutel. een ring, Heel veel sleutels eraan. In één keer de goede. Kijk eens. Een beetje licht maken. Dit is een gevangenis zoals je ze echt alleen maar in films ja. tegenkomt. Hè? Ja, Grote het... stalen deuren, zo'n galerij ja, boven. Ja, ja. Luiken, grendels, ja. uh, lichtbakken boven met van die het is ervoor. Nu, het is hier nu licht. In vroeger jaren was het hier heel erg donker. Hier en daar een lamp. En eigenlijk als je binnenkwam. In vroegere jaren kon mijn vader vanuit ons huis in de rode pannen komen. En eigenlijk, uh, als ik nu terugdenk. daar speelden we, daar speelden we gewoon. En de gedetineerden en verpleegden, die waren de hele dag rondom ons. Uh, meneer De Vries, wat uh, is er aan de hand? Waarom is er zoveel lawaai? Nou, wat is die voor een zootje? Ik wil naar de wc, ik wil plassen. Het woord plassen noemt hij niet eens, maar ik hou het nog maar netjes. Oh, ja, jullie zijn toch niet doof, wel? Of moet ik nog harder schreeuwen? En we denken jullie wel, en ik herken je straks wel. En ik weet je te vinden. En ik ken je familie. En luik dicht. Ik, ik neem aan dat u als kind ook dan veel geschreeuwen heeft gehoord. Een en gegreeuw. Een veel geschreeuw. Je groeit hier op. En angst heb ik verder nooit gekend. Alleen als avonds die silhouetten tegen dat licht... Uh, van die, van die cel, dat vond ik heel angstig. Hoe kwam dat dan? Nou, dan komen ze het... tegen die ramen op en dan zagen wij als kinderen dat silhouet zo tegen dat licht. En dat ging natuurlijk, uh, ja, dat was schreeuwen en vloeken. En, ja, en dan nee, dacht u wel, daar zitten die gevangenen? Dat vond ik, ik vond met name die silhouetten zo angstig. Maar ja, dan ben je ook een jong kind. Dus uh, ja, maar ja, dan werd er gezegd, uh, slapen gaan, er gebeurt niks. Ja, zo ging het in die jaren. Dit is het veiligheidsbed. Dit is pas echt heel erg. Ik heb altijd uh, hier al heel veel moeite mee gehad. Want uh, dit wordt in uiterste nood wordt dit gebruikt. Ook nu nog, dan moet het echt niet anders kunnen. Nou, Dit, uh, deze, uh, dit wordt dus uh, gedaan met zes mensen. Hier staan twee daar staan twee en daar twee. Het lijkt dus soort brancard hè? met, met brancard. riemen erop. Dus dan moet dit vastgebonden worden over zijn borst. Hier komen zijn handen in vast. En hier de voeten. Ja. Nou, U ziet hier twee riemen. Je hebt natuurlijk grote mensen en wat kleinere mensen. En dan ben je dus helemaal machteloos. Nou, ik denk dan altijd maar aan die gevallen die misschien heel angstig geweest zijn. Hè? Of hallucineren. En dan ben je ook nog helemaal vastgebonden. Nou, dat moet afschuwelijk zijn. Had uw vader daar last van? Mijn vader heeft er ook wel last van gehad. En zeker als uh, iemand op het veiligheidsbed uh, vastgebonden was... dan herinner ik me wel dat hij zei van, ach, die arme man. In die jaren had je ook nog wel vaak mensen die bijvoorbeeld psychotisch waren. Dat, waren eigenlijk, dat was gewoon intriest. Of die hallucineerden, dat, dat gebeurde natuurlijk ook. Ja, dan werden ze platgespoten. Maar als ze als weer bij waren, was er niets veranderd, hè? En ze kunnen nu met medicatie, ook gewoon bij de gedetineerden natuurlijk veel meer rust brengen. Mm -hmm. U denkt, zegt u net, aan, aan nou ja, psychotische mensen... die hier heel veel angst gehad moeten hebben. Maar ik zie een beeld van een heel klein meisje... wat dit ongeveer wel weet. En dan als ze zelf uh, uh, oud is, dat staat te vertellen aan een, aan een journalist. Waarom is dat? Iedereen kan er zo dichtbij zijn... En dan kun je wel denken, dat gaan mijn kinderen niet doen. Of dat gebeurt in mijn familie niet. Dat kan echt niemand zeggen. En dan, uh, ja, dan heb ik eigenlijk toch vooral... Ik heb toch ook, ja... Toch wel met deze mensen te doen. En het is toch een vreselijke situatie. Zo denk ik erover. Terug in de tijd, een verslag van Sander Bartling vanuit Veenhuizen. Vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland.nl Zometeen, u gooit per jaar 1600 euro gewoon weg... en u doet er ook veel te weinig aan. Maar nu is het toch de tumeur van Hans Beum. In de uitzending van Eén Vandaag, van afgelopen vrijdag... kwam een opvallend experiment aan bod... Gratis alcohol voor alcoholisten. Natuurlijk met voor- en tegenstanders, dat kan niet anders. Eerst de filosofie achter de gedachte. Zware alcoholisten zorgen voor overlast... doen criminele dingen om de verslaving te kunnen voeden... en dat kost de maatschappij geld. Geef ze een taak, zoals het schoonhouden van het park waar ze toch al verblijven... en als loon ontvangt de alcoholist naast een gezonde maaltijd... een half pakje cheque en een tientje ook nog eens vijf biertjes per dag. Resultaat? Zinvolle tijdsbesteding, minder eenzaam en minder overlast. Een win-win-situatie, zoals dat dan heet. Maar vanuit politieke hoek komt er kritiek. Stop de biersubsidie, wordt er geroepen. Ik kreeg ineens een gevoel van déjà vu. Dus na wat googelen, ja hoor, een publicatie uit 2010... getiteld Alcoholisten binden met bier. Waarin een experiment in Amersfoort beschreven wordt... Ik lees... Het Zorgcentrum voor Dakloze Alcoholisten ging op 19 oktober 2009... van start met vier deelnemers. Eind 2009 was dat aantal gegroeid naar 23. Wat blijkt? Medewerkers van het Zorgcentrum hadden een studiereis gemaakt... naar Ontario in Canada, waar men al sinds 1995... dit model van schadereductie en gecontroleerd alcoholgebruik hanteert. Dat aanbieden van alcohol om binding en controle te krijgen is vergelijkbaar met het aanbieden van methadon aan de verslaafde drugsgebruiker. Vervolgens kan er gewerkt worden aan bevordering van de algehele gezondheid. De ervaringen in Canada met dit experiment zijn positief. De verslaafden gaan minder vaak naar spoedeisende hulpposten en komen minder vaak in aanraking met de politie. Ze blijven verslaafd, daar niet van, maar hun hele leven komt, ook voor henzelf, meer onder controle. Dus vanuit de mens bekeken is het zowel voor de verslaafden als voor de niet-verslaafden een kwaliteitsverbetering van leven. Maar zelfs als je het puur vanuit de gemeenschappelijke portemonnee bekijkt, economisch bezien, lijkt dit toch ook een prima aanpak. En dat zei Hans Beum morgen: het ochtendumeur van Mart Smeet. Burgemeester Mark Slinkman van de, van de Gelderse gemeente Rijnwaarde is helemaal klaar met onzinverzoeken die zijn gemeente met grote regelmaat bereiken. Het gaat om vragen op grond van de wet Openbaarheid van Bestuur, zogenaamde WOP-verzoeken, die overduidelijk alleen maar zijn bedoeld om de gemeente geld uit de zak te kloppen. Goedemorgen, burgemeester. Goedemorgen. Om wat voor verzoeken gaat dat dan? Het zijn uh, verzoeken om informatie die uh, heel veel tijd kost om te verzamelen. Waar ook al voorwaardelijk duidelijk is dat de persoon aan die informatie verder niets heeft. Maar hoopt dat doordat het een ingewikkelde uitzoekerij is het zo lang duurt dat er een, een boete verbeurd wordt. En die wil men dan graag uh, innen. Uh, het gebeurt ook vaak dat er een verzoek wordt gedaan waarbij duidelijk is dat er uh, privacy van burgers in het geding is. Op dat moment maken wij de naam van bewoners onleesbaar. En daar wordt dan vervolgens ook weer beroep uh, tegen ingesteld omdat men zich dan benadeeld voelt. Als ik zo'n informatieverzoek doe, binnen hoeveel tijd moet u dan reageren? Ja, dat binnen een aantal uh, weken moeten wij inhoudelijk uh, beslist hebben op het verzoek. En ook de informatie daadwerkelijk uh, verstrekt hebben. Uh, dat is eigenlijk uh, ook heel goed. Want het gaat over informatie die ook het algemeen belang dient. Uh, maar de termijnen die daaraan verbonden zijn... zorgen er ook voor dat er dus boetemomenten ontstaan. Ja, want hoeveel en... krijg ik als u niet op tijd die informatie verstrekt? Uiteindelijk kunt u per vraag uh, maximaal 1260 euro verdienen... Uh, maar niet staat u in de weg om bijvoorbeeld vijf of tien van die vragen tegelijk in te dienen. En u bent verplicht om te antwoorden, ook al zijn het onzinverzoeken. Ja, dat is dus waarom we nu een, een brief naar de minister hebben gestuurd... om uh, te proberen een scheiding te maken tussen de legitieme ropverzoeken die uh, gewoon ook moeten doorgaan... en uh, ja, de criminelen die eigenlijk nu uh, het belastinggeld kunnen plunderen. En dat kunnen een... doen met de wet in de hand. Ja, kunt u een voorbeeld geven van zo'n onzinverzoek... Nou, ik heb een, een, een verzoek gekregen uh, van iemand die graag uh, alle uh, een overzicht wil hebben van alle brieven die mijn gemeente heeft ontvangen tussen 13 en 30 april van dit jaar. Daar zitten dan verzoeken bij, bijvoorbeeld die lijst kunnen ze zo krijgen... die kan ik zo uitdraaien, maar er zitten ook brieven bij van bewoners... die een beroep willen doen op schuldhulpverlening bijvoorbeeld... of op een andere manier in de knel zitten. Het gaat niet aan dat ik die brieven eh, op de namen van die mensen zo openbaar maak. Dus dat maak ik dan onzichtbaar totdat hun initialen overblijven. Maar die oplichters dat... weten dat ze een heel ingewikkeld verzoek uh, versturen... waar u ja. ontzettend nou, veel tijd aan kwijt zult zijn. Ja, kijk, het voorbeeld wat ik nu geef... Dat kost heel weinig tijd. Maar omdat ik de privacy van mijn inwoners wil beschermen... maak ik van hun namen initialen. En daar krijg ik dan vervolgens weer beroep tegen. Omdat men zich dan benadeeld voelt... doordat ik de namen niet heb prijsgegeven. En dat is dan weer een extra kans om een boete te innen. En zo zijn er hele ingenieuze methodes door deze mensen ontwikkeld... om linksom of rechtsom te proberen... de gemeente tot een schadebetaling te dwingen. Maar dit zijn, neem ik aan, uh, informatieverzoeken. Weliswaar onzinnige informatieverzoeken met een naam en een adres van een afzender. Dus u kunt toch heel gemakkelijk in contact komen met deze oplichters? Ja, alleen, we weten precies wie het zijn. Maar ze ja, wie zijn dat dan? Dat... Wat voor mensen zijn dat dan? Uh, dat zijn doorgaans, uh, uh, vermoed ik, uh, juridische adviesbureautjes... die ook uh, mensen inschakelen. Want je moet echt wel wat kennis van zaken hebben. Wil je die mazen in de wet uh, zo behendig vinden en daar doorheen uh, gaan... Uh, dat is bijvoorbeeld een juridisch adviesbureau uh, wat adverteert op internet met gratis service. Ze gaan al uh, tegen je boetes en dergelijke, willen ze gratis uh, voor jou uh, in, in, uh, in beroep gaan. Op het moment dat je dan maar de vergoeding aan hebt overmaakt. Uh, dat gaat dan over mensen die een echte boete hebben gehad. Maar dit zijn dezelfde bureaus die ook uh, ingeschakeld kunnen worden voor dit soort onzinverzoeken. Tot slot op welke de afzenders als stroomman gebruiken. Ja, op welke schaal vermoedt u dat deze vorm van oplichterij plaatsvindt... en deze verzoeken dus aan allerlei gemeenten worden gericht? Gaat het dan om enkele tientallen of zelfs al meer? Nee, er gaan ongeveer 12.500 brokverzoeken naar gemeentes. En de VNG vermoedt dat toch een behoorlijk groot gedeelte daarvan uh, uh, ja, toch wel onzinverzoeken zijn. Dan heb je dus over miljoenen per jaar. Want die brokverzoeken gaan ook naar provincies, waterschappen. Maar ook de politie wordt bestookt met de vraag hoe oud bijvoorbeeld de flitspaal in de dorfstraat is. Is dat beantwoord dan volgende week de, dorps, de, de schopstraat met de flitspaal en ga zo maar door. Dus alle overheidsdiensten hebben hiermee te maken. Dit gaat om miljoenen per jaar. Burgemeester Mark Slinkman van de Gelderse gemeente Rijnwaarde, dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Als u er een beetje moeite voor zou doen... zou u als gezin gemiddeld 1600 euro kunnen besparen op allerlei zaken... zoals verzekeringen, energie en telefonie, per jaar. Maar dat beetje moeite is vaak toch nog te veel. Met bespaarwijzer.nl kunt u misschien de moeite en het geld besparen. De bedenker is Michiel Hulsman. Goedemorgen. En goedemorgen. Ja, wat doet u uh, met uw website precies? Uh, wat wij doen, wij bieden aan de consument een, een mogelijkheid om dus uh, inzicht te krijgen in bespaarmogelijkheden. En dan is de belangrijkste spaarmogelijkheid verzekeringen of energie? Energie, uh, telefonie, internet, uh, verzekeringen, uh, van alles. Dat is wow. eigenlijk de belangrijkste uh, componenten van, uh, van de vastlassen. En mensen hebben geen idee dat als ze een beetje hun huiswerk zouden doen... dat ze dan wellicht zo'n 1600 euro voor een gemiddeld gezin per jaar kunnen besparen? Ja, dat klopt. AFM heeft bijvoorbeeld vorig jaar onderzocht en de vraag gesteld... aan consumenten, hoeveel denkt u dat u op energie kunt besparen? Het antwoord was 72 euro. En dat blijkt zeven keer zo hoog te zijn, namelijk 488 euro. Want hoe, hoe werkt dat dan precies? Nou, op onze website kunnen consumenten eigenlijk vrij simpel... enkele basisgegevens invullen. Dan vullen ze daarna in... ...waar ze nu hun diensten afnemen. Dus bijvoorbeeld internet bij KPN, energie bij Nuon. En omdat wij weten wat de gezinssamenstelling is... ...en het verbruik bijvoorbeeld... ...kunnen wij de top 5 oproepen met de laagste premies. En omdat we ook weten wat de huidige aanbieder is... ...zien wij direct wat de besparing kan zijn. Wat is uw verklaring voor het feit dat veel mensen dus blijkbaar nogal laks zijn... ...als het gaat om besparen, ook al gaat het om hun eigen geld? Ja, ik denk dat de interesse er wel is. Dus laks vind ik in die zin een beetje scherp geformuleerd. Ik, ik, ik merk het zelf persoonlijk ook, het is toch vrij ingewikkeld uh, reden. Ik bedoel, ga er maar voor zitten, ga maar 12 producten vergelijken. Nou, daar ben je rustig een avond mee bezig. Dus ja, nummer één is eigenlijk dat inzicht. Wat de laatste premies zijn, dat is moeilijk te verkrijgen. En nummer twee, als je dat inzicht hebt, ja, ga dan nog maar kijken waar je de besparing mee kan halen. Want misschien zit je al scherp, of misschien ook niet. Dus dat weet je niet van tevoren. Ja, die, die, twee, die twee problemen lossen wij ook met onze website. Ja, hoe gaat u geld verdienen aan uh, al die informatie uh, die u verstrekt via de website? Uh, wij verdienen via, ja, via de reguliere vergoeding, zoals ze ook uh, zeg maar, uh, uh, vergelijkingen in websites uh, geld verdienen. Voor alle duidelijkheid, het heeft geen enkele invloed op de, op de werking van, van de website. Nou, dat ben ik dan wel even nieuwsgierig. Hè? Want stel dat u mij aanraadt op basis van een vergelijking dat ik toch echt over moet stappen naar de NUON, ik noem maar wat. Dan ja. krijgt u daar niet een soort provisie op als ik ben overgestapt. Uh, dat, dat, dat kan zijn dat het wel krijgt, het kan zijn dat het niet krijgen. Maar het feit dat die zeg maar, voor jou op nummer 1 staat, uh, het feit dat wij een vergoeding krijgen, ja of nee, heeft daar totaal geen invloed op. Maar u krijgt eigenlijk geld van al die bedrijven die tegen elkaar concurreren om uh, wat scherper in de markt te gaan staan. Alleen ik weet dat niet als consument. Een gedeelte van de aanbieders is bereid om een uh, vergoeding te geven inderdaad, aan websites zoals onze. En dat zijn dan de bedrijven die voldoende zelfvertrouwen hebben dat ze dus heel erg scherp uh, kunnen prijzen? Ja, ik bedoel uh, Indipender en de Consumentenbond en noem alle vergelijkingswijzen maar ook als je autoverzekering vergelijkt in en Google dan alle vergelijkingssites die worden op deze manier zeg maar, vergoed. Goed. Michiel Hulsman, dank u wel. Michiel Hulsman was dat van de website bespaarwijzer.nl. 1600 euro per jaar zou dat kunnen opleveren. Wij zijn aan het einde gekomen van KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website. www.kro.nl Jeroen Wilaert neemt het na half elf van ons over. Jeroen, waar ben jij op deze maandagmorgen? We staan met de bus in Breskens, Zeeuws-Vlaanderen. Een gebied waar uh, langzaam maar gestaag grote veranderingen optreden. Naast die grote actualiteit in Nederland is het hier in dat stille gebied toch vaak nood en uh, klagen over die veranderingen, maar ook dynamisch. Er is een film over gemaakt, Land van Verandering, door Mirka Duin en Nina Spiering, documentairemakers. Vanmiddag zien ze voor het eerst, spannend, de viewing bij, uh, in Middelburg. Uh, over een paar weken wordt die film gedraaid op Film by the Sea. En wij gaan er hierover praten samen met Marielle Notenbaard, de garnalenprinses van Breskens en oudvisser Jaap Albrechtse land van verandering, in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Het kabinet stopt voorlopig het overleg met de oppositie over de bezuinigingsplannen voor volgend jaar. Pas na Prinsjesdag wordt er verder gepraat. De vicepremier en minister van Financiën Dijsselbloem, D66-leider Pechtold, laten weten. Pechtold noemde deze boodschap vanochtend in het Radio 1-journaal verbazingwekkend. Hij vermoedt dat het kabinet de onderhandelingen nu stopzet, omdat de standpunten te ver uit elkaar liggen. Een van de twee Nederlanders die gisteren in Turkije werden opgepakt is weer vrij. Het gaat om een Nederlands-Syrische vrouw uit Delft. Ze meldde vanochtend zelf op Twitter dat ze was vrijgelaten. En ze verwacht dat de andere Nederlander, een journalist, ook snel wordt vrijgelaten. De journalist en de vrouw zeggen dat ze in Syrië een documentaire hebben opgenomen. En Alex Pastoor is ontslagen als trainer van NEC. Na een slechte seizoenstart met drie nederlagen op rij... heeft het bestuur besloten om per direct afscheid te nemen... van de 46-jarige trainer. Pastoor werkte sinds de zomer van 2011 bij NEC... waar hij nog een contract had tot eind van dit seizoen. Dat is het belangrijkste nieuws. En er is nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Ja, er staat een file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen knoop het Azelo en Afrit Reijsen. Twee kilometer file en de linkerrijstrook is dicht. Dat komt door een ongeluk. Door een uh, ongeluk op de A29, op Zoom Rotterdam, is in beide richtingen de Haringvlietbrug dicht. Verkeer richting Zierikzee kan omrijden door Dordrecht-Rozendaal aan te houden. De N15, maasvlakte richting Rotterdam. Er staat tussen Rozenburg en Spijkenisse. File door water op de weg. Drie kilometer en de linkerrijstrook is dicht. En nu op Radio 1. Jeroen Wielaert vanuit Breskens. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen, ik heb hier de PZC van zaterdag bij me. De krant van Zeeland met op de voorpagina een enkelommetje... met de kop vrouwen in dracht en dan sla ik uh, door en dan zie ik daar... Een en al vrouwen in dracht, in klederdracht. Uh, vrouwen met beuken, schorten en tubmussen. Hier een foto van Suus Hofman gekleed in de katsantse klederdracht. Beetje sober. Daarnaast zelfs een officieel commentaar: dracht. De Zeeuwse klederdracht hoort onmiskenbaar bij de Zeeuwse cultuur. Daarom moeten initiatieven en activiteiten van streekdrachtenverenigingen gekoesterd worden. Weliswaar heeft de zeeuwse dracht op den duur nog slechts een muziaal karakter, maar dat is beter dan dat deze kostuums volledig uit beeld verdwijnen. Waarom staat dat allemaal in die krant? Waarom rakel ik het op? Omdat komende zaterdag eh, alle verenigingen bij elkaar komen in Hoedekenskerken. Dan zijn ze te zien. En dan komen ze aan met de stoomtrein goes borstelen in die dracht. Vertelt de PZC ook dat ze hebben gevraagd naar reacties erop. En dan staat er dat toch dat uh, het gevoel bestaat. dat die Zeeuwse klederdracht iets van het verleden is. en bijdraagt aan een truttig en conservatief imago. van de provincie Zeeland. Mariel Notenbaard. Dat is nou niet jouw dracht, hè, die oude, ouderwetse dracht. Nee. Jij zit hier als garnalenprinses in de bus met een mooi truitje met het ouderwetse peace sign uit de 60s, hè? Ja. Dat is toch jouw keuze voor vandaag, hè? Voor vandaag wel, ja. Je, je gaat, jij gaat niet naar, uh, naar hoedekenskerken met nee. beuken en schorten voor? Nee. <laughs> Mirka Duin en Nina Spiering. Uh, Mirka, om jou te beginnen. Het, is, het zou onderwerp kunnen zijn van jullie film, maar jullie hebben het niet meegenomen. Het wat toch, toch gaat over verandering van een traditionele provincie. Pro, deel van de provincie zelfs. ja. Ja, dat klopt, maar het gaat, onze film gaat heel erg over nu. Het gaat over west zeeuws Vlaanderen, dat deel van de provincie. En het gaat over veranderingen die nu plaatsvinden. Dus dingen die nu weg raken, zoals de visserij. Ja, op Albrechts is hier nu ook. Dat, dat, juist nu speelt het, dat, ja, het is nu op zijn laatste, laatste dingen. Dus klederdracht is iets wat al van langer geleden is. En dit is inderdaad al folklore eigenlijk. Ja. Maar hier gaat het toch, het onderwerp is er ook behoud of verlies, dat, dat, dat is iets wat ze in de rest van Nederland, misschien wel in Limburg en noordoost Groningen ook wel herkennen, dat waar je aan vast wil houden en dat wat toch onvermijdelijk gaat veranderen. Ja, daar gaat het over, daar gaat het over die verandering en over het willen vasthouden of moeten loslaten, dat, dat die, dat, dat. Het spel daartussen, daar, daar gaat de film over. Ja, dat is dus ook wat in de rest van Nederland wel plaatsvindt. Mensen die toch wel van die diversiteit en van die dynamiek houden. En anderen die er toch heel erg hechten aan wat was. Herkent u dat ook? Zit u ook in een land van verandering? Elders dan hier in Zeeuws-Vlaanderen? U kunt erover meepraten op 0800 21 0800 21, Tweeten naar hashtag Lijn1. En mailen naar Lijn1, ntr.nl. Maar eerst hebben we hier broeder Dieleman in de bus. Komende haan van alle dagen, lag voor ons nog vee verborgen. We keken naar de lucht omhoog, om u te zien, na het weer van morgen. Nooit mij elk soort weer. Soms te nat, soms te droog. We waren blije en we klam. Heten kwam uit zee omhoog. Maar nu zien de seizoen. Mistie, kom daar, we zitten na, we wachten op de ding Die, komen Han en slapen Han al donker weer, je in eigen in en ei, gelijk. Sta bij de morgen Als teken van de eeuwigheid En de nacht was nog echt donker Wie de geheim bezond Nu de fakkels in de lovenpolder Ligt aan ons de welvaart, Want die is er wel degelijk, hè? Welvaart toch in zeeuws Vlaanderen, broeder Dieleman. Ja, ligt eraan uh, hoe je welvaart uh, definieert. Maar ja, zeker. Ja, met klagen, dat zette ik net een beetje zwaar aan. Dat doen ze hier wel over de krimp. Maar ja, je maar kunt ook, ook was... toch de verandering wel degelijk zien. Het is hier niet armoedig of zo. Nee, Ondanks het, is... het beeld. Maar klagen en blij zijn, dat hoort al bij elkaar natuurlijk, hè? Het is uh, het... en klagen. Ja, Waarom blieën en we klagen, ja. ja. ja. Nou, het Bij gaat dat... erover dat, dat, dat uh, uh, als landbouw en visserij niet meer, niet meer de hoofdmoot is van, van het, uh, wa, wa, waar de uh, economie op draait... dan staat het leven ook verder af van, van uh, de natuur en van uh, uh, uh, de seizoen. En uh, daar ben je niet meer afhankelijk van, het staat er ook los van. En dat is wel, er wordt het leven wel wat kaaler van, denk ik, in het algemeen. En dan proberen ze het hier op te leuken in deze buurt, hier vlakbij, in Groede, met waterdunen. En dan wordt dat uh, toch een, een, een onderwerp van heftig conflict ook. Emotie. Ja, ik weet daar niet heel veel vanaf. Dan zit, zit daar toch de pijn, Nina Spiering. Toch, waterdunen, dat was zoiets. Er is een gebied hier dus, niet ver hier vandaan. Achter het duin, wat ze willen inrichten als een soort ecologisch, toeristisch park. Ja, klopt. En wat ze doen is dat ze de... de ze maken... Uh, ze graven de dijk door. Dus ze laten het zeewater in het land lopen. En dat heeft ook... Uh, dat is in eerste instantie waarop er ook veel... Uh, uh, Mensen tegen waren. Want vruchtbare land laat je vol lopen met zeewater. En uh, uh, wat eerst akkerbouw was, verandert nu in, zoals boeren dat ook ervaren, in onkruid eigenlijk. Uh, en wat, wij, uh, wat eruit ziet als een soort van mooi natuurgebied, is ook gewoon armoede van het land. Maar het is onderdeel van een land van verandering. Ja. De film die jullie straks gaan zien, dat is spannend, hè? die viewing, de eerste viewing, ja. um, die hebben jullie gemaakt in opdracht van het Zeeuws Museum in. Middelburg. Klopt. En dat begon aan de hand van allemaal filmpjes. Vertel. Ja. Zij hebben een project gestart, het Museum, dat heet Eilanden. En, uh, en ze hebben gevraagd aan Zeven of zij uh, willen vastleggen wat ze willen bewaren aan het land. En daar zijn uh, duizend filmpjes voor gemaakt die uh, een, een archief vormen. En vervolgens hebben ze drie filmmakers gevraagd om daar iets mee te doen. En wat in die filmpjes wel blijkt ook... Uh, wat ook wel de vraag was vanuit het Sales Museum... Uh, dat als je iets vastlegt wat je wil bewaren... dat daar meteen ook een, een angst voor dat verlies in zit. Ja. En uh, dat thema hebben wij ook gepakt om onze film te maken. Land van verandering. Wat kregen jullie allemaal aangewerkt aan filmpjes? Nou, ja, ontzettend veel filmpjes. En ook kinderen die hun huisdier filmen bijvoorbeeld. Mm. Of er zitten gewoon heel veel filmpjes bij. die je ook die... niet verliezen juist? Ja, en... precies. Maar dat zegt dan... Uh, alle filmpjes los zeggen niet per se dat grote verhaal. Dus het is vooral het hele archief samen waar je dat verhaal uithaalt. En dat is ook de reden waarom het ook interessant is om daar een film over te maken, zodat we dat archief kunnen vertalen naar dat gevoel. Het was geen huisdier, maar een schip, Precies. waar jullie ook een filmpje over zagen. Ja, ja de aanleiding eigenlijk uh, van onze film was Jaap Aalbergsen. Uh, die uh, zijn schip heeft moeten verkopen. En uh, uh, het naar Afrika heeft moeten brengen. Vertel, Jaap Aalbrechts, ze zit hier bij ons in de bus. Hoe heette dat schip? Ja, het schip dat was de Maria, de Breschers 43. En dat is in uh, 1983 gebouwd. Ja, nog een jonkie eigenlijk. Ja, dus, uh, ja, erg jong is het niet meer. Maar het schip was nog verder in een goede conditie. Oh, ja. Geen huisdier, maar wel dierbaar, denk ik, toch? Je gaat ja. van zo'n schip houden. Ja, nou is een schip natuurlijk, het is net als een auto. Je ja, je houdt er wel van, maar ja. Uiteindelijk is het natuurlijk ook een verzameling uh, ijzer en hout en uh, allerlei dingen. <laughs> ja, zo is het toch. Maar wel veel meer meegemaakt? Ja, van alles meegemaakt. Ja. Waar, waar viste u op? Uh, dat was uh, met de boomkorps uh, platvis, tong en school. En hadden uh, ze dat er verder in: inkroop, kableel, tarbot en riet. En dat gebeurde hier vanuit Bresjes. Ja, uit Bressjes. Ja, meestal vanuit. Bresjes zeggen ze in Breskens. Ja, Bresjes. ja. Bressjes. Vanuit de haven van en dat weer meestal uh, in de zuidelijke Noordzee geweest. In het meest zuidelijke deel. En dat is veranderd, over land van verandering gesproken? Ja, dat is veranderd. Ja. De, de visserij die maakt al, uh, ja, wat zou ik zeggen, een tiental jaren toch uh, erg moeilijke tijden door. Er is wel een keer een beter jaar geweest. Maar meestal waren het zwaar verliesgevende jaren voor, de, voor dat soort schepen. En dan hebben we uiteindelijk, ja, voor het jaar dat was helemaal een rampjaar. Dure gasolie, lage visprijzen. En om duurde jaren dan je ik niet meer vol financieel. Dat, is, uh, dat, dat, dat, dat ging meer uit als dat er in kwam. Je ja, moet een besluit nemen, moeilijk besluit. En toen meldde zich een koper uit Afrika, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, die moet je, oh uh, die moet je ook wel naar zoeken natuurlijk. He. Dat gaat dan via een makelaar. Of via de boekhouwer, die zoeken ook wel een keer een klant. Ja, zelf uh, ben ik niet bekend in Afrika natuurlijk, maar ja, die, <laughs> die buitenlandse klanten, dat is niet alleen uh, Zuid-Afrika of Afrika, maar dat ben er ook bijvoorbeeld in Engeland, uh, ja, die komen dikwijls bij uh, makelaars in Nederland terecht. En toen heeft u hem zelf naartoe gevaren. Naar welk, uh, naar welk land precies? Zuid-Afrika. Zuid naar Kaapstad. Uh, samen met een uh, Zuid-Afrikaanse bemanning. Zuid-Afrikaanse schepen. En ik uh, ben meegegaan als adviseur. En ook om de bemanning in te werken. En daar doet hij nu nog gewoon zijn ouderwetse dienst? Nee, het schip is ingericht voor, uh, voor bewakingsdienst in de buurt van Borenland. Alle vismateriaal is er natuurlijk af. En er zijn uh, een groot aantal uh, bij, bij uh, gebouwd, ingebouwd. En accommodatie voor veel, veel uh, bemanningsleden, want er moet de bewaking, bewakingspersoneel aan boord. Maar het blijft een goede verzameling ijzer en staal, toch? Ja, schip, Er is niks mis mee. Misten we hem? Nee. Ja, dat doe je raar natuurlijk. Je hebt geen schip meer in de haven. En je hebt geen vis meer van jezelf. Hoe voelt de verandering aan? Nou voor mij is daar wennen voor de andere bemanningsleden ook natuurlijk. En hoe voelt de verandering in het algemeen in Zeeuws-Vlaanderen aan, of zelfs in en, deze uh, hoek? Hè? Want je hebt dus Oost-Zeeuws-Vlaanderen en West-Zeeuws-Vlaanderen. Ja, ja, dat is toch wel een verschil natuurlijk. Uh, ja, hier heb je dan nog de visserij, wat er nog van over is. Ja, toen ik begon, waren er wel veertig schepjes, kleinere schepen. En nu zijn er nog uh, echt professioneel vissende, ja, misschien uh, hooguit tien. En wat doet u nu, Jaap Albrechtsen? Nou, een beetje ja, in de tuinwerken en zo voorlopig. En <laughs> vakantie hebben we ook gewoon. Of ik nog wat uh, doe in de toekomst, Ja, dat moet me nog zien. Maar hier in Breskens is uw haven uw land. Ja, eigenlijk wel. Ja, <laughs> ja. Maar heel Notenbaard, ze zeggen zoveel over uh, de jeugd die hier maar wegtrekt. En uh, het wordt alleen maar steeds grijzer. Maar dat zie ik bij jou helemaal niet. <laughs> ja, het is wel zo. Uh, je kan hier weinig nog op stap. Er is bijna niks meer. Waar ga je heen dan? Ja, als je echt leuk uit wil gaan, zou je toch echt naar België moeten voor een discotheek. Ja, in de zomer kan je nog wel naar de Groesenduintjes. Maar net als de Joy, je hebt hier verder ja, nog een paar, je hebt café Centraal, nog waar je nog naartoe kan. Maar verder... Hier aan de andere kant ja, van, het Spuitplein, van mooi Spuitplein, mooi ouderwets café. Maar je hebt verder geen uh, uitgaans meer. In, uh, maar hoe beleef oh, jij de verandering hier? Ja, hoe beleef ik die? Ja... Je merkt het wel natuurlijk dat het allemaal uh, steeds minder wordt. Maar ik ga er wel goed mee om. Ik vind het niet erg, vader, dat het uh, zo rustig is. Jij bent graag garnalenprinses. Ja, was leuk. <laughs> ja. En je blijft hier ook? Ja, ik ben nu zelf al uh, momenteel verhuisd. Ik kom nu in Terneuzen maar uh, blijf wel in Zeeland. <laughs> Broeder Dieleman, die komt uit Axel, die woont nu in Middelburg... en die, die voelt die verandering natuurlijk ook wel aan... als de gevoelige kunstenaar die die is. <laughs> maar hoe beoordeel, hoe beoordeel jij dit alles? Nou ja, uh, ik weet wel bijvoorbeeld van, van de lagere school... van mensen waar ik mee op de lagere school zat... daar is meer dan de helft, is allemaal het land getrokken. En die gaan studeren en die, blijven, ja, die krijgen werk en die, die, gaan, uh, die blijven er. Dus als ik merk dat. En, en ik heb ook gezien aan, uh, in mijn puberteit... Waren er in Aksel v cafés die goed liepen? En dat is gewoon minder geworden. Dus je, en, ik, en winkels worden minder overal. Dus, dus je ziet het gebeuren. En ergens, het, gaat me, het gaat me wel aan het hart. Ja, ik kom hier uh, vandaan en ik voel me er nog steeds enorm mee verbonden. Enfin, ik, ik zing nog steeds een dialect en ik, ik kom er nog uh, vaak. Even voor de mensen elders in Nederland, <lacht> er is wel degelijk een verschil dus tussen dat Oost- en dat West-Zeus-Vlaanderen. Ja. Breskens is West. Ja. Wat is dat voor een verschil? Ja, ik denk karakter, dialect ook. Uh, maar dialect kan hier, in dus vlaanderen verschil dialect per, per dorp. Er kan drie kilometer tussen zitten. Dialect kan, helemaal, kan echt, echt anders ja. zijn. Dus, uh, uh, maar er is ook altijd over en weer... Ik heb altijd heel veel in deze buurt ook gewerkt. En, uh, ja, er is ook wel uh, over en weer uh, verkeer, zal het maar zijn. Nou ja. Ja. Ik maar zeggen. vind ik zo grappig in dat kleine Nederland hoeveel eilandjes er zijn. Ja. He, dan ja. denk ik ook aan, aan, aan, aan Noordoost-Groningen. Uh, Nina, als je van Groningen Museum een opdracht zou krijgen als deze... zou je dat dan uh, daar ook kunnen doen? Een film als dit, Land van Verandering, daar? Nou, kijk, het, het thema dat het land verandert en dat, je, dat, dat er dingen verdwijnen... dat is natuurlijk universeel. Dat universeel, zie je op, ja. op heel veel verschillende plekken. Nou is het zo dat west zuid vlaanderen ook echt een heel uniek gebied is... en ook heel uh, afgelegen of heel erg een, een eigen land is. Door het wordt uh, niet bij België... en dat hoort bij Nederland, maar daar kun je alleen komen met de tunnel of met de pond. Uh, dus het thema is universeel. Uh, maar hier is het ook op zich weer uniek. Amerika, Duin, je ziet het hier uh, het, het, het, het meest treffend. Uh. Dat algemene krijgt hier zo zijn eigen karakter. Bedoel ja, zeker, zeker. En dat komt door de geografie dus. Wat Nina net zei, dat het, dat het zo geïsoleerd ligt van Nederland af. Maar het hoort ook niet, echt niet bij België. Dus, uh, er is... Ja, mensen gaan natuurlijk wel heen en weer. Maar en, en ook omdat het zo geïsoleerd is... kan je het ook, denk ik, beter uh, laten zien. Weet je? Het is makkelijker te destilleren. En, ja, en, en daarom is het een fijne, ja, fijne plek om deze grote veranderingen te laten zien. Ja. Er blijft ook heel veel van. Mensen, je hebt het over verlies. Maar wat gaat er precies verloren dan? Nou ja... Ja, we hebben het meer over verandering dan verlies natuurlijk. Ja, ja. En, en de visserij, dat, dat wordt echt wel veel minder. En wat wij heel erg merken, en wat we ook proberen in de film neer te zetten, is dat uh, bijvoorbeeld de eigenaar van de vismijn, van de visveiling, uh, uh, die gaat nu van de mijn, probeert hij een fish experience te maken. Dus hij wil dat toeristen daar kunnen kijken, er komt een kotter op het dak. Een kotter en, uh, op het dak, ja, op een het moderne dak. kotter. Ja, aangekocht uit Urk. En uh, de, ja, daar doet hij dan uh, video dingen in en dan kunnen toeristen echt voelen hoe, hoe het is om op het water te zijn. En dat is natuurlijk best wel bizar. Want, dan zit je daar op het dak op het water. Ja, ja en wat, wat ze doen is eigenlijk, ze willen de gedachte aan de visserij vasthouden en, en dat wordt dus een soort van folklore. Weet je, dat is modern folklore, die kotter op het dak. En, uh, Over de top misschien wel. Misschien, ja. Het is, kijk, het is nog een droom, of tenminste een droom, dat is heel poëtisch gezegd. Maar het is nog niet een project dat is gerealiseerd. Dus het zijn gewoon dingen waar nu over na wordt gedacht hoe dat vast kan worden gehouden. Maar Jan Notenbaard, zit daar een baan voor jou in, in die experience? Nee, denk ik niet. <lacht> nee. Jij niet het dak op? Nee, ik ga niet het dak op. <lacht> <lacht> maar wat wel? Wat, kun je, wat, wat vind je er wel van? Is het toch een spannend idee? Ja, dat wel. Dat wel. Het, zou, uh, het is een mooi idee. Het is uh, voor toeristen zeker uh, aantrekkelijk, ja, die moeten hier toch komen. Daarom, die moeten toch blijven moet komen. Die toch leven in de brouwerij ja, komen precies. in Breskens. Jacob aan de telefoon. Vertel, wat, uh, ja, nou, wat, wat, goedemorgen. wat roept dit allemaal bij jou op? Uh, hartstikke leuk dat u mij, dat u mij uh, gebeld heeft. Maar natuurlijk. Als u, als u mij niet onderbreekt, dan heb ik drie punten. Uh, Vaderlandse geschiedenis. Dat was een van uh, de, de tradities. Ik, heb het, ik ben van 1955. Ik heb het nog in een, in een klein do in een, een dorp in Friesland uitstekend uh, gehad. Dat is geen vies woord. Ik begrijp best wel dat dat... Uh, dat moet zijn, dat de tijden veranderen. Nou, dat moet hersteld worden, dat is punt 1. Dan uh, heb ik als keuze uh, nummer 2, verdwijnende dialecten. Uh, ja, dat hou je niet tegen, uh, maar niet alle, alle, verbetering, uh, alle verandering is verbetering. Trouwens, heel interessant wat die man zei over uh, West- en uh, oost vlaanderen uh, Dat er verschillende dialecten is, dat kan ook kloppen, want uh, daar ten zuiden van heb je de scheiding tussen Oost- en West-Vlaanderen, in uh, wat nu uh, België... Uh, uh, heet. En, uh, en uh, ja, dat is uh, ook in, in Frans Vlaanderen. Uh, uh, was nog tot begin jaren tachtig. Is nu vrijwel verdwijnend hoor. Werd daar een Vlaams dialect gesproken. Dus uh, op, op Frans uh, uh, grondgebied. Uh, dan uh, punt drie: molens. Windmolens. Uh, Napoleon, dat hoorde ik uh, onlangs op de radio, die heeft schijnt te hebben gezegd toen hij in de Zaanstreek aankwam, viel zijn mond open van verbazing van de pracht van die honderden uh, uh, uh, windmolens. Ik bedoel dus uiteraard niet die lelijke uh, roterende langpotmuggen, want dat zijn windturbines. Nee, de windmolens die in de Zaanstreek stonden. Stonden, stonden, want ze zijn allemaal afgefikt en ingestort. En er zijn nog een fractie is bewaard en, en geconserveerd. Dus ja, de, voor, de vooruitgang tussen aanhalingstekens. Uh, niet iedere verandering is een verbetering. Dat is mijn punt. Nou, dan heb je je toch helemaal niet onderbroken, Jacob. <lacht> Hartstikke goed. Maar uh, de, je conclusie is duidelijk. Ja. Ik weet niet of u daar nou vragen of opmerkingen over heeft. Niet elke verandering is een verbetering, maar wat, we, is, nee. wel, wat is wel een verbetering? Nou, uh, in sociaal, ja, nu op een periode, maar uh, in sociaal opzicht natuurlijk. Want je moet het, ik wil niet, ik wil niet het ver, ver, verleden verheerlijken of romantiseren. Dat wil ik pertinent uh, niet. Maar daarom is het ook zo goed dat dat kinderen geschiedenis leren en niet alleen maar van, van de Tweede Wereldoorlog. Daarna, nee, ook de de kinderarbeid die in 1900 nog uh, nog was. Um, waar bel je vandaan, Jacob? Van, ja, sorry dat, ik je nu sorry? Wel, sorry dat ik je nu wel onderbreek, maar waar, waar bel jij vandaan? Ik bel vanuit Delft. Oh, dan zitten uh, we morgen toevallig. En, maar dat is een over... ik kan je slecht. Dat is over een heel ander onderwerp. Um, misschien dat ze daar toch, misschien toch al, uh, weer eens een molen neerzetten. Al is Delft gewoon van zichzelf mooi genoeg. Jacob, dank je wel voor het bellen. Um, Nina Spiering. Niet ja. elke verandering is een verbetering. Wat is wat, wat dat betreft de geest van land van verandering? Die film die, oh, die film, by sea, film by the Sea gaat draaien over een paar weken. Uh... Niet elke verandering is verbetering. Ja, dat, dat, dat klopt natuurlijk. Uh, dat is niet helemaal waar de film over gaat. Dus, uh, kijk, heel veel veranderingen hebben al plaatsgevonden ook in het gebied. Er is natuurlijk al veel... Uh, in de Visserij is er al veel veranderd, vertelde Jaap net ook. Het is al een tijdje weg. En wat wij belangrijk vinden is dat we eigenlijk vatten van... Oké, okay, die veranderingen zijn geweest. Mensen hebben zich er ook tegen verzet. En nu zijn we op een punt beland dat... Dat we ook gaan kijken naar wat er komen gaat. Wat ook mooi in het liedje zit van Dileman. En het gaat ons ook om die fase eigenlijk. Van oké, okay, we zijn hier nu op dit punt. En wat gaat er nu gebeuren? En uh, Dus we geven geen... Amerika. Ja, ja, we geven geen oordeel over... Of tenminste, ja, we geven niet echt een oordeel over of het goed of slecht is wat er weg is. Het gaat meer over dat specifieke punt. Uh, die omslag... Dus dat er al veel veranderd is en wat er nu moet komen. En, en hoe mensen daar mee omgaan. Ja, want ja, dat is eigenlijk nog belangrijker. Dat het, het gaat om de, de ervaring van de inwoners van het gebied. Dus hoe gaan mensen om met die verandering en hoe voelen ze zich bij uh, of in dit moment? Onvermijdelijke dynamiek. Ja. Onze ziener Jan Bakker uit uh, parochie heeft gezegd... We kunnen wel moord en brand schreeuwen over verandering of krimp. Elk probleem kent zijn oplossing. Niet klaar over problemen met de handen omhoog zitten... maar op zoek naar innovatieve oplossingen. In die geest hebben jullie het niet gemaakt... maar de film laat het wel zien hè, hoe dat gaat, Amerika. Ja, ja het, het laat de zoektocht zien. De, dus de mogelijkheden zoals voort uh, die denkt over die kotter op het dak, dat plan. Weet je, dat, dat, dat is een oplossing die zij hebben bedacht. En, en, en zo zijn er nog een paar uh, portretten in de film die gaan over mogelijke oplossingen. En, en hoe mensen ermee proberen om te gaan. Dus ja. Oplossingen. Niet klagen, maar bieden zijn. Daar gaat het denk ik over, hè? Ik denk het wel. Ja. Zeker. Heel blieën. Marielle Notenbaard Jaap Albrechtsen. Ook wel een beetje blieën. Hè? Ja, goed. Uh, dat de visserij op zijn retour is, ja, dat is een duidelijke zaak. Maar ja, dat is niet alleen uh, in Breskens. Dat is landelijk en dat is zelfs Europees. En ik denk dat voor, nou, ja, heel, voor het hele land geldt. Niet klagen, maar blij zijn. Die veranderingen hou je niet tegen. Dit was Lijn 1 met Breskens. Dank je wel allemaal.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 Vanavond weer bureausport, Waarin wordt uitgezocht of oud-Fijnard-spits Michael Biko echt de eerste was die zijn shirt uittrok na een doelpunt. Hebben we iedere dag een column van Joep van den Dek en beoefenen we samen een sport. Ditmaal BMX. Centraal in deze reeks de Sport Quiz met vanavond de strijd tussen de zwemmers en de zeilers. Bureausport. Vanavond bij de Vara. Half acht, Nederland 3. Bij ons winkelt u met uw muis in plaats van een winkelwagen. Daarom bespaart u zoveel tijd. mkbkantoorartikelen.nl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 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van sieren. Ibarra wordt 3-2. Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Terug naar 16 meter Wolcott. Vier Wolcott. De seculier, maar die wel eens te zacht. Maar die krijgt niet onderweg. Vozi niet. En hij scoort. Vozi niet scoort. De Eerdivisie, de Premier League, de Serie A en meer topvoetbal. Kijk je live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl of bel 0909 0101. 10 cent per minuut. Fox Sports. Totaal voetbal.